MUZIEK Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal mensen in Nederland dat in armoede leeft loopt richting de 1 miljoen, dat zegt het Centraal Planbureau. Het demissionaire kabinet moet met maatregelen komen als ze er wat tegen willen doen, maar de partijen zijn er nog niet uit, vertelt verslaggever Wilco Bal. Het gevolg van die val van het kabinet is toch dat de regeringspartijen elkaar minder gunnen, meer voor zichzelf gaan. En dat betekent dus dat het moeilijke besprekingen worden die ze de komende weken gaan, uh, gaan voeren over die begroting. Zeker ook omdat de rente stijgt en lenen dus ook voor de staat steeds duurder gaat worden. Morgen vergadert het demissionaire kabinet voor het eerst na de vakantie. In Duitsland, net over de grens bij Emmen, zijn twee Nederlandse broers omgekomen. De jongens zijn 19 en 12 en komen uit Drenthe. Ze reden richting Nederland toen de oudste bij het inhalen frontaal op een vrachtwagen knalde. De broers overleden ter plekke. Op Tenerife zijn 3800 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbrand. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweerlieden en 17 vliegtuigen. Spanje heeft extra blusvliegtuigen gestuurd. De hoogste bestuurder van de Canarische eilanden zegt dat het de meest complexe brand is in 40 jaar. Op Tenerife zitten ook Nederlandse vakantiegangers. Voor zover bekend zijn die niet in de problemen gekomen door de branden. Vier krakers die onder een viaduct in Delft wonen moeten daar weg. Dat heeft de rechter bepaald. De krakers hadden caravans en campers neergezet onder de N470 in Delft. En de boel daar wat opgeknapt. Zelf snappen ze niks van het besluit. Hier woon ik in de caravan en tof. En er stonden eerder nog twee campers. Die zijn helaas nu net even weg. Het lijkt mij uh, doodzonde om dit gewoon te slopen en braak te laten liggen. Terwijl je het in principe ook gewoon op een verantwoorde manier zou kunnen gebruiken. De ruimte onder het viaduct is van de provincie Zuid-Holland. Die wil de krakers weg hebben, zodat het makkelijker is om het viaduct te onderhouden. Daar gaat de rechter dus in mee. De krakers hebben een week om hun spullen te pakken. Het weer de komende nacht klaart het weer op en het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen aardig wat zon en flink warm. Het is tussen de 25 en 29 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verke dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Vanaf Maarse is de vertraging een kwartier. Op de N230 Maarse Utrecht bij Utrecht Overvecht, 10 minuten tijdverlies. En op de N247 Amsterdam richting Horen, daar sta je bij Broek en Waterland ook bijna 10 minuten in de file.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 Ja yeah.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 Sang, he the same song Our love. Op de kop af is hij precies vijftig jaar oud, deze single van The Golden Earring... ...Rader Love, uh, welkom bij deze standwoord door. Ja, ik uh, denk het is een mooie aanleiding om hem vandaag uh, te draaien. 17 augustus 1973 werd het uh, nummer uitgebracht. Uh, werd het uh, nummer 1 in deze top 40. Maar ook in Amerika zal er een hele grote hit mee. De jongens van de Golden Eury bestaan inmiddels niet meer. Noodgedwongen vanwege de ALS van George Koijmans. Maar goed, het uh, mag de pret niet drukken. Uh, ja, de, de de, de, de nummers worden nog steeds gedraaid en zijn nog steeds te horen. Goed standwoord draait door van deze donderdag 17 augustus 2023. Moet ik wel het goede schuifje erbij pakken, want anders horen we niks. Uit uh, ook lang vervlogen tijden dit nummer van ABBA En lay all your love on me. lijkt toch verdacht veel op deepest mode. Die Kom straks ook nog uh, voorbij hoor. Met uh, het nummer waar ik denk waar zij het vanaf uh, geleid hebben. Modern Strange Love van Paul. Jongens, die komen wel uit Nederland. En uh, ze komen uit de buurt geloof ik van Leiden en omgeving. Daar, uh, daar huizen ze. En ze maken muziek eigenlijk uh, voor de mode-industrie. De voorhoorde je trouwens. Abba met Lay All Your Love On Me zak weer een obscuur plaatje uit de jaren 80. Ik geloof dat het niet verder gekomen is dan de tipraden The Motels en Suddenly Last Summer. It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 To know, you're the one I to go time. Ja ja, alsof je de tijd in een fles zou kunnen stoppen. Dat was Jim Grotzi. Ook in een jaar dat de man 80 zou moeten zijn geworden, want in 43 is hij geboren. Maar we weten allemaal hoe het met hem afgelopen is in een vliegtuigongeluk. Maakte een einde aan zijn leven. Ook al 50 jaar geleden. In 73, 20 september was dat. De je de motels. En suddenly, last summer. Een beetje in de sfeer te blijven. Deze van Madonna. En de power of goodbye. Ja, ja. En dan hebben we dus zo dadelijk nog één tot aan de hoofdlijnen van het nieuws. Maar straks vooruitlopend op het uh, programma wat hierna komt: Alternative FM. Uh, het was de bedoeling dat we vandaag uh, Donna Marie samen met haar uh, vader Marcel hier in de studio zouden hebben. Gaat niet door, uh, dus houden we een regulier programma over. Er zit onder andere het uh, lijstje van David Molenburg in. Want die komt wel langs. En daar zit een nummer in. Dat is een cover van dit nummer. En het origineel wordt toch echt uitgevoerd door Ace? Met Paul Garrick op uh, de lead volkanen. How long uit 1974 tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. De regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dreigingsniveau voor terreur in Zweden is verhoogd naar het ene hoogste niveau door de Zweedse Veiligheidsdienst. Aanleiding zijn de Koranverbrandingen van de afgelopen tijd. Volgens de Zweedse premier zijn haar aanslagen al vereideld en zijn meerdere mensen opgepakt. Het Nederlandse transactiebedrijf Adyen is vandaag 19 miljard euro minder waard geworden. Het bedrijf verloor bijna 40 van zijn beurswaarde. In Maleisië zijn tien mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het vliegtuig stortte neer op een snelweg. De zes passagiers en twee bemanningsleden kwamen om het leven. Ook een motorrijder en een automobilist overleefden het niet. Het weer bewolking, maar wel droog. Vanavond meer opklaringen. Vannacht een graad of 14. Morgen droog en geregeld zon en dan 24 tot 29 graden.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 van de, de Formule 1 Grand Prix van 2020 die we hebben moeten opgraven en nooit meer terugvonden is. Nou, dat is een rubriek wat er in 1985 allemaal uh, plaatsvond. En toen kwam David in Molenburg ineens met dit uh, verhaal op de proppen, De uh, cult met Hallo daarvoor hoorde je trouwens Wendy Moore met uh, Beast. En Wendy Moore die komt uh, op 31 augustus als alles goed gaat. Want uh, deze maand die kunnen we beter overslaan wat betreft uh, live optredens. Uh, Want dat gaat een beetje een uh, ongelukkige maanstand, heb ik een beetje het idee. Maar goed, dat kan nog allemaal veranderen. Sowieso dus, de 31ste. Dan uh, is het ook trouwens meteen een 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloed Weer terug naar de jaren 70 met Blondie en Rapture. Stop it straight wat uh, Support Locals uh, gedaan, dacht ik zo. Uh, Wendy Moore gaat het wel laten horen. Die komt uit Zandvoort. En dit uh, drietal gezelschap komt zakelijk uit Haarlem. Je hoorde het uh, frisse stemgeluid van Tessa Lamers. Oftewel Lasset, want ook onder die naam... ...brengt ze materiaal uit. Maar dit is onder Low Addicts. nummer dat heet Evolver. En daarvoor hoorde je Deepest Mode met Strange Love. Ik zei al, hè? dat leek een beetje op uh, wat die jongens... ...van Bol hadden gemaakt met Modern Love. En More than strange, loopt zelfs, uh, geloof ik. En daarvoor hoorde je nog uh, het uh, nummer van Blondie. We gaan uh, afsluiten, mensen. En dan is dit uur, zandwoord draait door, weer voorbij. Dus straks een alternatieve femme die iets wat anders gaat klinken... omdat er twee gasten van het gemeentebestuur gaan aanschuiven. Eén is de wethouder en de andere is de burgemeester. Maar ja, die komen elk jaar... Uh, vooral die laatste, die komt elk jaar weer terug. St niet helemaal precies op de kop ja, jaar. Maar goed, dat mag niet de pret drukken, denk ik. Afsluiting van deze standvoortrijd door van Barney Tyler. Spreek je zo. Leuk is dat. Als je op een gegeven moment denkt dat je met je tijd goed uitkomt. Nou, we hebben altijd Max Perrimmer er nog. Dus... Is is and and blame it? Blame it en dan als uh, laatste, om het uh, helemaal mooi af uh, te sluiten, deze vijf regel